Soms word ik blij van zingen en soms word ik blij op de fiets. Soms van bijzondere dingen en soms van helemaal niets. Soms word ik blij van een koe in de wei, van de zwaluwe mei, van de kip of het dij. Maar het blijst van allemaal, word ik van Veen van Veenendaal. Het blijst van allemaal, word ik van Veenendaal. Dat ik er niet vandaan kom, en dat ik er geen mensen ken. En dat ik er nooit naartoe zal gaan, omdat ik niet belazerd ben. Ja het blijst van allemaal, word ik van Veen van Veenendaal. Het blijst van allemaal, word ik van Veenendaal. Soms word ik blij van kroketten en soms word ik blij van patat. Soms word ik blij van balletten en soms word ik blij van kaas. Soms word ik blij van een mooi schilderij en appels, citroenen van Gogh en Maar het blijst van allemaal word ik van Veen van Veenendaal. Het blijst van allemaal word ik van Veenendaal. Dat ik er nooit ben school gegaan en er mijn jeugd niet heb verpest. En dat ik er nooit heb blootgestaan aan de robbel en de mest. Ja het blijst van allemaal word ik van Veen van Veenendaal.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 Soms word ik blij van hoe zeg je dat netjes? Soms word ik blij van plezier. Soms word ik blij van een hand op een dij van gezoen en gevrij. Maar wat doet het er toe? Want het blijst van allemaal word ik van veen van venendaal. Het blijst van allemaal word ik van venendaal. Dat ze er mogen sterven van verveling en chagrijn. En dat ze er mogen leven zolang ik er maar niet bij hoef te zijn. Ja, het blijst van allemaal word ik van veen van venendaal. Het blijst van allemaal word ik van venendaal.